B had zelf tegen het OM gezegd dat zijn familie gevaar liep en aangedrongen op bescherming, maar justitie maakte een andere inschatting. De conclusie bleef dat we niet dachten dat we te maken zouden krijgen met de liquidatie van een familielid van de kroongetuigen, zegt het OM. Een totaalverbod op pulsvissen in de Europese Unie lijkt nabij. De Brusselse onderhandelingen daarover zitten in een beslissende fase. En betrokkenen zeggen tegen de NOS dat er voor de Nederlandse pulsvissers weinig meer te redden is. Het gaat erbij om een methode waarbij elektriciteit wordt ingezet... om vissen uit de zeebodem op te laten schrikken. Nederland heeft een jaar lang gelobbyd om een verbod op pulsvissen tegen te houden... nadat het Europees parlement begin vorig jaar voor zo'n verbod had gestemd. Maar het lobbyen heeft dus geen effect gehad. Woensdag valt de definitieve beslissing. De slaapzaal van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo, die gisteren afbrandde... was mogelijk gebouwd zonder vergunning. In het kadaster staat het gedeelte van de slaapzaal omschreven als een parkeerplaats... Bij de brand kwamen tien mensen om het leven, waarschijnlijk allemaal jeugdspelers tussen de 14 en 16. Drie anderen raakten gewond, een van hen liep zware brandwonden op. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het weer. Overdag kan vooral in het zuidoosten een bui vallen. In het noorden later wat regen. Verder drijft er veel bewolking over, ook is er af en toe zon. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Het waait flink, aan zee stormachtig. Vanmiddag en vanavond neemt de wind langzaam af in kracht.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 met nu Toebak. Alles leeft. is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft, bij ZFN. Keep yourself safe, keep yourself safe, she said. In dit radioprogramma... Toepak leeft op deze stralende zaterdagmorgen. Ja, dat heb je als eerste muziek op de radio. Draait The Exerts en Hold Back The Love. En dit is alweer het tweede gedeelte en dan doen we altijd even een... En kijk je in het verleden, wat gebeurde er door de jaren heen? Precies, we kijken even wat er gebeurde door de jaren heen. En ik zeg al, we draaien meer muziek met gitaar en dat zie je ook terug in ons logo. Want morgen wordt daar het nieuwe logo van ZFM... Ja, geïntroduceerd, gelanceerd. Goed, we kijken eerst even naar de geschiedenis. Het is vandaag 9 februari in 1942. Een grote lijnschip, de SS Normandy, vat vlam door snijbranders. Het lag in de haven van New York. Het was ooit in 1935 te water gelaten. Het kwam uit Frankrijk vandaan. Het was een Frans schip, maar uiteindelijk in de Tweede Wereldoorlog... in beslag genomen door, door Amerikanen... om daar zeg maar, in de oorlog gebruik van te maken. En uiteindelijk zouden ze het ombouwen. meubelen meubler werd eruit vandaan gesloopt... en met snijbranders gingen ze ruimte maken. Toen uiteindelijk vatten het vlam. En uh, ja, ging het ging uiteindelijk naar urenlang geblust te hebben toch... Helemaal uh, te water. Ja, helemaal zonk het gewoon. Je uh, uh, werd het echt geblust. We werd het echt geblust. En uh, daar zijn is filmpje van te vinden op uh, YouTube. Moet je maar eens even kijken. En dat echt, het water loopt aan alle kanten. Eerst de eerste boot uit. En uiteindelijk zie je hem een slagschap, een slagzee uh, uh, maken. En verdwijnt hij. Heel bijzonder. Dus het ja, gebeurt het Titanic, maar dan Kap die ja kap zeist, ja. In 1942. Ja. En zo is die. Wat gebeurde er nog meer? Ja, in 2007 wordt, uh, stopt KPN uh, na 74 jaar met zijn T-Lex-dienst. Nu denk je, T-Lex? Wat is T-Lex? T-Lex was, telex. Telex was een, uh, een, een dienst waarmee je uh, ja, eigenlijk je typemachine op afstand kon bedienen. Oh, oh, nou. Een soort breien, Het ja, was, hè, het was ja. een uh, jij typte aan deze kant en dat ja. werd digitaal verstuurd uh, naar, uh, naar de andere kant van de lijn. Oké. Okay. En uh, nou ja, je moest uh, in Nederland moest je op je toetsenbord moest je eerst een bepaalde code intoetsen. Ja. Dan uh, nou ja in de eerste instantie moest dan iemand oh ik moet hem op uh, uh, 747 zetten. Nou klik. En uh, hoe heet het? Maar het was uh, een van de eerste diensten die ook volledig automatisch werd. Nog voor de telefoondiensten. Uh, oh, uh, het automatisch. Het kwam altijd wel ver vooruit. Ja, zeker. Eigenlijk ja. wel. Nou, goed. Wat In uh, 1934, toen uh, qua theater, hadden we dus de opmerking dat uh, de Jantjes voor het eerst met geluid werd uitgevoerd. Ja. Yeah. En dat was het eerste kassucces. Nou, de Jantjes wel uh, heel bekend hey, over de jongens die naar. Uh, Vanuit Arbege nou, dan ik groet je, mijn mooi Amsterdam. Dan gaan ze met z'n allen naar India om te. Oh, ja. Daar uh, te, dus heel, en de, uh, de hoek van de uh, de hoek van de oude Wester. Toere. Heeft altijd ja. ja. Hij heeft altijd mijn liedjes staan. Weet je? Okay. er zijn heel veel bekende liedjes uit. Nou laten we horen het dan. Even een klein stukje. hoor. Jij bent niet mooi, je bent ja. een knaap. Ja. Heel bekend. Brand. Dit is echt uh, origineel uit 1934, hè? Ja. ja. Het is ook zelf wel grappig. Twee niet meest mooie mensen bij elkaar, die dan toch het liefde aan elkaar verklaren. Dat is echt leuk om te zien. dit. Nee, maar er is ook zoveel liefde tussen mensen die niet uh, super mooi zijn. Nee, dat, is, dat, dat straalt hier vanaf. En dat is mooi om dat te ja. realiseren. En We hebben het ook uh, diverse malen gebracht... met uh, de vereniging Wim Hildering en de kroeg. Daar oh, heb ja. ik ook wel meegedaan. Dus ik ken die liedjes ook wel leuk. Ja. Wel leuk. Dus ja. In 1946, Partij van de Arbeid... wordt ge, uh, ja, geïntroduceerd. Opgericht. Opgericht. Opgericht een uh, Democratisch socialistische partij. En ik zat even te kijken. Ik denk van ja, is daar nog een filmpje van? Ik kon nog geen filmpje van vinden. Maar het grappige wel, in 1977... hadden ze uh, nationalistisch... Uh, was het van belang dat de industrie... banken en verzekeringen moesten allemaal zeg, neutraliseerd worden. En uh, moesten allemaal collectief worden. Moesten zeg maar uh, niet van uh, bedrijven worden... maar gewoon van de staat. En nou dat hebben ze niet meer in een programma zitten. Wat ze ook niet meer in een programma hebben... dat ze uh, de staathoofd moet gekozen worden. Dus uh, tegen, uh, zijn, tegen de monarchie waren ze toen 1977. Dat is allemaal uit het programma van aangehaald. En ze staan er nu even anders in. De Partij van de Arbeid. En wie was ook weer de leider daarvan? Op een moment? Ja, moment. Toen? Ja, nee, nu? Weet jullie dat nog? Wie dat is? Leider van de Partij van de Arbeid? Lodewijk. Ja, Lodewijk, Lodewijk. Ja, klopt. Ik moest ook even nadenken hoor. Hij is momenteel niet zo zichtbaar meer, vind ik. Ik vind hem wel leuk. Ja, ik vind hem wel, wel zeker een innemende leuk. man. Ja, vertel. Ja, meer? in 1996 in, uh, wordt er in Darmstadt het eerste Copernicium uh, gecreëerd. Dit is het uh, 112e element in het periodieke systeem. Um, en toen dacht ik. Maar Copernicium, waar wordt dat dan precies voor gebruikt? Ja, ja. Nou, ik heb het bericht zitten lezen, maar ik, uh, er is volgens mij niet echt een toepassing voor. <laughs> Ze hebben, het is een heel instabiel uh, uh, uh, kern, vorm? Ja, met, uh, kernstof eigenlijk. Ja. Uh, instabiel, uh, uh, uh, hoe noem je dat nou? Uh, nou ja, hij is heel instabiel en daardoor uh, kunnen ze eigenlijk geen onderzoek doen... naar de, naar de schadelijkheid van de, van de stof. En ze kunnen geen onderzoek doen naar de belasting op okay. het milieu. Ja. En, ja, dus het, eigenlijk... Uh, ze hebben ja. het in een potje gelaten gewoon nog even. Ja, ze doen er even niks mee. Nou, wat ik zo grappig vind, want je nee? hebt het over Copernicus en dat soort dingen. Ja? Ik denk van, ik hoor altijd de, de, de naam Copernicus... maar dat blijkt dus gewoon een astronoom en wiskundige geweest te zijn... die een boek liet drukken. Om, dat het wereldbeeld van Europa op zijn kop staat. Oké, okay, dus dat is weer heel iets anders. Ja, wat ik vond het wel grappig. Maar daar is, denk, de, daar is dit uh, wel naar vernoemd. Nou, ja. oh, oké, okay, is wel vernoemd. We dus hebben toch wel een linkje. Hè? Wat er nog meer gebeurde... Uh, ja. Ja? ja, dit is uh, Aletta Jacobs. is de eerste vrouwelijke huisarts geboren. En, oh wacht, sorry. Nee, dit wou ik zeggen... Had je nog niet gedaan in nee? 1964, eerste optreden van de Beatles op TV. Oh ja. Ja, die mogen we niet vergeten. Ja, zeker niet. I point out that they'll be on our show as I told our audience for the next two Sundays. Next Sunday from the Doville Hotel in the Miami Beach show starring Hollywood's exciting Mitzi Gaynor. Ladies and gentlemen, the Beatles. Oh, dat gegieel. Leuk. Like, dus twee zondagen waren ze bij hetzelfde, hè? Dus zien. Dat is dus uh, 9 februari, maar ook uiteindelijk 14 februari... waren ze ook bij, de, bij Ed Sullivan te zien. Ed Sullivan had een Sullivan show. En dat was een man die eigenlijk gewoon een voormalige bokser... die uiteindelijk verslaggever werd en uiteindelijk uh, ook theaterstukken schreef. Maar uiteindelijk kreeg hij een wekelijks een late-night-show in 1948. En daar ontving hij Rolling Stones... Elvis, Dineros... en uiteindelijk dus ook in 1964... de Beatles uit Engeland. 70 miljoen kijkers hebben ze toen gezien, hè? Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. De... En dat gegeel ook gelijk daar. Ja. Geweldig. Ja, Dat deed er de uiteindelijk de nek om. Dat ook omdat ze zichzelf niet eens behoorden optreden. Dat was nee. natuurlijk wel echt een beetje, een beetje triestachtig. Ja. Goed, en de laatste ding dat we willen noemen is... de metro in 1968... wordt geïntroduceerd door Beatrix. Letter M markeert de stations van de Rotterdamse metro die na een bouwtijd van zeven jaar... door prinses Beatrix en prins Klaus officieel werd geopend. Het prinselijk paar kocht als eerste aan een der plaatskaartenautomaten kaartjes. schoon Rotterdam kort tevoren tijdens een plechtigheid in de doelen... aan prins en prinses een abonnement voor het leven op de meedoen had aangeboden. Ja. Het blijft mooi om dit naar te luisteren. Gewoon echt ik, vind de... het, ik vind het heel gemeen. Ja, hoezo? Nou, dan kopen ze eerst netjes kaartjes... Ja, ja. en dan vervolgens wordt daarna een, een levenslang abonnement aangeboden. Ja. Ja, daarvoor... Doe dat dan even ja. eerst. Ja, <laughs> lekker is dat. Laten we laten zien koor. hoe het allemaal werkt. Ja, laten zien hoe het allemaal werkt. Ja, bedankt. Nou, was het nou prinses Beatrix? Ja. Prins. Ja, het was de prinses. Oh, dus het is nog niet zo lang geleden. Nee, het is nog niet zo lang geleden, In nee. ja, 1980 werd zij koningin. Koningin, ja. En in 2015 werd ze prinses. Wij hebben veel uh, dingen wel meegemaakt, joh. Echt, hoeveel... Uh, oh. Ja, ja dat zoveel... Oude... Ja, oh, ja, precies ja, uh, zoiets. Weer, nou, uh, het is over uh, een stukje geschiedenis. Negent, nee, ik bedoel, uh, uh, 9 februari. Daar hadden we het over. En straks de verjaardag. Eerst maar even een stukje gitaar op de radio. Ja, de Rockon Tours. Met een Jack White daarin hebben we een nieuwe cd uit. Ik heb nog steeds de hele cd nog niet tot me genomen, maar dat moet toch niet zo lang maar op zich laten wachten. Sunday Dive. Morgen hebben wij de Sunday Dive. De open dag van ZFM komt deze kant op en laat je informeren. Wordt het je nieuwe hobby of niet? Of ga je toch naar de kerk? Moeilijke keuze. Ik snap het. en dat ZFM Alternative Radio wordt. Als je naar het logo kijkt, dan zit er gitaar in, namelijk. Wordt morgen geïntroduceerd. En dit is zo'n duidelijk voorbeeldmuziekje van de Rock Tours en Sunday Dive. ZFM straks met meer gitaar op de radio. Wat heerlijk. Welkom bij dit radioprogramma. Het is ZFM Toebak Leeft... Uh, wij waren volgens mij met andere dingen bezig, hè? Verdomd, waren waren niet bezig met de verjaardag, Ja, daar waren we bezig. Dus vertel even, wie is er jarig? Doe. ja ze zou, uh, delen van haar zouden vandaag uh, uh, 7 en, of, uh, 56 uh, worden delen uh, ja andere delen niet nee. ik heb het over Lola Ferrari Ookies oh, uh, van de yes, mm, yes, van de yes, yes. Oh. absoluut yeah. uh, ja sinds 2000 uh, is ze overleden uh, ja en ze is toch wel uh, het meest bekend onder onder borstomvang je kan op... niet op de buik slapen, onmogelijk. Nee. nee. Dat, uh, ik denk, en als ze ging hardlopen dat ze zichzelf bewusteloos uh, sloeg... ze had namelijk een borstomvang Jesus. van 130 centimeter. Ja. Uh, nou ja, het ziet er, ik, ja, het ziet er echt niet uit. En een taille uit. van 50 of zo is wel heel klein. Nou ja, ik vind het... Als je nou zeg maar lelijke plastische chirurgie... Ja. Dit is een duidelijk voorbeeld. Ja, oké. Ze werd geworden met niet zoveel. Uiteindelijk liet ze 22 operaties doen om er toch iets van te maken. Oh. Ja, echt. Ja, nee, we zijn door te gelagen. Wie, nou wie vandaag ook jaar ja, Ze is... heeft zelfdoning gepleegd. En daar is al een dingetje over te doen geweest. Ze heeft een overdoos medicatie genomen. En haar vriend Erik Figuri? Fie... Die werd beschuldigd van moord. En die is later weer vrijgesproken. Oh. Maar die is van een tijdje onder de loep genomen. Die wil uh, hij reanimeren, maar die borstel staat in de weg. Wilco. Ja, ik, ja? Waarom, waarom weet jij zoveel over Lola-vraag? Uh, nee, dat wil ik verder niet, uh, niet bekend aan maken. Nee. Nee. Die vandaag ook jarig is, is Dick Rienstra. Ja? Nederlandse zanger en acteur. En hij is gewoon ook wel bekend met van... Uh, uh, hij zong ook, maar hij heeft ook met Martin Keefig het duo van de Jantjes gespeeld. Nou, Kijk ik sta weer wat in van de Jantjes. De cirkel is weer rond. Ja. ja het is een... Maar hoe oud is je geworden dan? Hij bent... ja, is er nog steeds. Oh, je bent geen knap. En hij speelt ook in de kleine... Waarheid en in de fabriek. En meisje met de blauwe hoed. Maar die man is geboren in 1941. Hoe kan hij nou iets met die jantjes te maken hebben? Dan weer een laatste liedje. Dat was in 1970. Oké, klopt. Als er weer een nieuwe dan werd het weer. Dat kan ik heeft er ook weer gespeeld. Altijd leuk. Die zong dat liedje ook van... zo'n oud verhaal voor een nieuw leven in te brengen. Is er geen nieuw verhaal of zo? Mensen herkennen er altijd iets in. Houdt er zo lekker over op, joh. Gek. Vandaag zou het jaren zijn geweest. De riff James Owen Sullivan. Hij is van uh, Avenged Sevenfold. En dan denk ik, wat is dat? Nou, dat is een uh, vrij heftige band. Luister even. Er is een drummer van deze band. Uh, op vrij jonge leeftijd wist hij al de dubbele bass van de drumstel te bemannen. Dat... Dat, dat spreekt wel door de vermelding. Serieus ik, moeilijk. Dit is stellen. echt serieus moeilijk, ja. Uiteindelijk heeft hij ook nog piano tot zich genomen. Hij schreef teksten. Hij, echt, uh, nou ja, goed, hij deed van alles. En uiteindelijk is hij dus in uh, 2000... En, wat heb ik hierbij niet bij staan? Hij is uh, nog niet zo lang geleden is hij doodgevonden in zijn huis in uh, Huntington in Californië. En dan had hij een combinatie van medicijnen en drugs genomen. En dat werd hem fataal. Hij werd maar 28 jaar oud. Oh, nog en... net niet tijdens een club van 29. 27, 29. Oh, 27. Ja. ja, net even te lang geleefd. Ja, ja, het is dat is wel, wel bizar. Jammer. Maar goed, altijd wel lekker die muziek op. Nog even een stukje nog. Evans 7 Fold. Ja, fijn. Ja, en nu is het wel genoeg hoor. Ja. Ja. Ik wil nog een andere zangeres noemen. Die ja. is van 1942, Carol is King. Carol die was vandaag 76 ja? en die is ook heel bekend. Zij heeft dus ook dat liedje van uh, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Dat heeft zij geschreven. Echt waar? Deze en vind die, ik ook wel mooi, Ja, hij is ook wel leuk. Een... Oh, deze heb ik van... veel gezongen met mijn broer en gitaar. Uh, gewoon een dramatiek in die stem. Nou. Die lijkt wel echt te zijn. Maar ze heeft veel voor anderen geschreven. Hè? Ja, zeker. Ook dat liedje van Take de... Good Care of My Baby. Oké. Okay. My... Heeft zij voor mij ook iets voor... Uh... Locomotion heeft ze geschreven. James, James Taylor ook niet alleen dingen geschreven. Nou, al... Samen met haar eerste echtgenoot uh, Gary C Goffin. Oké, okay, nou die ken ik weer niet. En uh, die heeft dus... Uh, uh, uh, hij speelde de teksten bij King's Liedjes. Ja. Yeah. En de uh, samenwerking was heel succesvol. Want je uh, had ook... Uh, Will, you, Will You Love Me Tomorrow? Van de Shirelles. Oké, okay, dus is het vandaag gewoon oud geworden? Uh, zessen. Zevenen. 70. 7, 7, ja, Degene die ook 77 is geworden is Rinus Michels. Hij is in 2005 al overleden. Hij was toen 77. En oh. uh, hij was beste coach. Werd ooit geroepen. En uh, afgelopen week was er nog wat aandacht aan Rinus Michels. Ja, een bijzondere man geweest. Hij is trouwens ook voetballer geweest. Later werd hij de major genoemd. Omdat hij toch wel een bepaalde soort status toe-eigende. Goed, wie is er nog meer jarig? Ja, wie vandaag ook jarig is, is Jimmy Bennett... Hij werd vooral bekend als het jongetje in de film Daddy Daycare. Hij heeft later ook nog in Star Trek gespeeld en vele andere films. Maar ja, die is vandaag, ja. Oké. En hebben we nog Gerard Leroy Lenormand, 1945. Oké. Die is nu qu'à ronde Dat zou je nog hebben. Voor Sille en zo. Oh, Wil je geen putty putty geluid maken? Oké. vervelend. Nou, ik denk met mijn samen, in combinatie met mijn gore stem, is het toch wel heel... Ah. Oh, heel sexy. Oeh. Ja. En dan heb je ook nog uh, Mia Farrow, is vandaag ja. jarig. Mia Farrow. Die is ook wel heel bekend van uh, Rosemary's Baby, weet je wel? 74. Weet je, ik was verbaasd, zij is <truhend> met Frank Sinatra tussen 1966 en, eh, en 1968. Ja. En ook met die ene Joodse acteur had hij ook heel veel films. Wat okay. Had zij heel veel films. Ja. Yeah. Die, uh, die, die met zijn lieve dochter vandoor is gegaan. Oh Ja. Moody Allen. Yes, ja, daar is ook mee uh, getrouwd oh, geweest. Daar is ook mee getrouwd geweest. Ja, het is een... Slecht, uh, slecht. Echt, die hebben al iets te vertellen natuurlijk. Vandaag is hij ook jarig... Uh, Holly Johnson. Holly Johnson, yeah, die is nog is ook bekend natuurlijk van... Relax, Deze plaat van Frankie, Frankie Goes Ghost to, Ghost to Hollywood. Hollywood. Yeah. De naam is ooit ontdekt. Toen ze aan het optreden waren, toen hadden ze nog geen naam voor de band. Ja, hoe moet ik noemen het? Nou, toen keken ze in de kleedruimte, toen zagen ze een, uh, een post van Frank Sinatra... en daar stond op Frankie Goes to Hollywood... En toen dacht ik, Oh, wat grappig. Dat is ook wel grappig. Zullen we gewoon onze band vernoemen naar Frank Sinatra? Dat hebben ze Aha, gedaan. grappig. Holland Johnson is later solo gegaan. En hebben onder andere, heeft onder andere deze plaat gehad. Ook een plaat waar ik vrolijk van werd. Kwam misschien door de videoclip. Dat verwees naar de jaren 50. Maar ook dit. Dat zijn platen die ik echt heel veel gedraaid heb. Love Train, Americanos, Holland Johnson. Hij heeft... Hift. Dat hoorde hij op het moment dat Freddie Mercury van ons heen ging in 1991. Hij is tekenaar, hij schildert, hij heeft een boek geschreven. Hij is redelijk actief, maakt wat mindere muziek... maar af en toe doet hij nog wat optredens. Oh, ik hij ik denk vandaag... dat ik zo de Power of Love uh, ga doen als keuze, Want die is van uh, de laatste nummers. We hebben de kerst al gehad, hoor. Dat is geen kerstnummer. Oh, power of Love vind ik wel een beetje. Nee. Hij wordt trouwens vandaag 59. Niet zo heel erg oud, hè? Okay. Goed, wie is pijn en net zo oud als jij. Je pijn? Ja, gezellig. Nou, we uh, hebben uh, wel genoeg verjaardag gehad, denk ik. Ja. Ik, wilde, ik wilde eentje toch nog wel noemen. Maar maar we het daarnet, uh, uh, hadden Jolanda en ik het erover. Ja. Uh, uh, Tom Hiddleston. Wie is dat? Is, uh, die uh, speelt Loki in, uh, in, Thor. in de film Thor. En uh, ja, de vele. Marvel Stoude movies God. is toch wel een van de, van de, van de, van de beste slechterikken, zeg We maar. Speel ja. hij niet ook in de film The Mask? Uh, Daar was, uh, was hij toch ook niet, Loki? Ik moet heel eerlijk zeggen in de dat de Mask In The Mask had je dus mask een masker niet. halen van zijn vader. En Volgens mij was uh, dat ook. Oh, sorry, het zijn zoveel films waar <laughs> die niet heeft gespeeld... dat ik kan niet even snel doorheen scrollen. Okay. Hoe oud wordt hij vandaag? Hoe oud wordt hij vandaag? Je stelt allemaal, wat stellen jullie allemaal moeilijke hey, vragen? Ja, iemand is, weet je weten hoe oud ben je geworden... Ik vraag het ook altijd van mijn cliënt. Hij is, in. hij is van 81. Hij is van 81. Ja, oh nee, het is Alan Cumming. Maar hij lijkt er wel op. Oh ja, hij heeft hij een guiten gezicht. Uit. En ik kan hem een good guy uh, spelen, maar ook een hele goede bad weg. guy. Hij heeft echt een gezicht waar je alle kanten mee op gaat. alle mensen zich, de... Precies. Ze maken nou, een mooie vele dag. Vele jaren, van. Nog vele jaren, hè? Ja, gaan we nu even terug naar de muziek. Die hebben we hier ook onder de knop zitten. En deze muziek doet me denken aan. Ach, een zellige avond aan de bar. In cheers. Ja, dat doet het dan denken. Andy Burroughs en and Matt Hang. We ran wild through the streets. We were no different to many others. Like a Af en toe soloplaten. Dus een van zijn soloplaten. Samen met uh, Mad Hack. En dat heet uh, Barcelona. Nee, dat is een ander. Dat is niet deze plaat. Goed, het is uh, alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. En straks ook weer die andere keuze. Zit er ook weer aan te komen. Natuurlijk, eerst nog even kijken wat gebeurde allemaal in Zandvoort. Zandvoort, hoe, heet heet het, het, ja, hoe heet het hier ook ben. Ja, hoor heet het natuurlijk weer? Welk, uh, kijk, welk bord ben ik aan voorbij gereden? Nou, oh, ik ben hier geval ook maar uit. Nou goed, uh, de, Bali de VV Bali Zandvoort in Zandvoort Museum. In vorige week vrijdag, niet afgelopen, niet gisteren... maar vorige week vrijdag door Nick Meijer officieel geopend. En dat is bewust gekozen met name. Dat is 1 februari. Strandpachten zijn ook weer aan het bouwen. Dus het is een nieuw begin samen. Geslekt uh, gezelschap was uitgenodigd. Raadsleden, wethouder en vooral veel vreemd... Vrijwilligers Die doen daar heel veel. Die waren daar aanwezig. En het is nu een extra dag open op dinsdag. En uh, van, in plaats van 10 uh, uur is het de, in plaats van 12 uur is het nu open. Dus het is twee uur eerder open. Dus mocht je uh, informatie willen uh, inwinnen over Zandvoort en wat allemaal te doen is... VVW Zandvoort is bij het Zandvoorts Museum nu. Goed, wat, u, wat kunt u nog meer vertellen over Zandvoort? Deze mooie plek aan de zee. Ja, minister Bruno Bruins van uh, Sport... wil geen subsidie verlenen aan uh, circuitpark Zandvoort... om de Formule 1 mogelijk te maken. Het circuit had uh, om een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen uh, euro gevraagd. Uh, maar de minister uh, heeft nee gezegd. Uh, circuitpark Zandvoort is op zoek naar een... Uh, de benodigde miljoenen om, het, uh, om de Grand naar Nederland uh, naar Zandvoort te halen. Ja. Uh, hierdoor uh, zijn miljoenen nodig. En uh, vooralsnog lijkt het uh, door het bedrijfsleven te worden uh, opgehoest. Toch uh, vindt de minister dat de uh, Formule 1... Uh, dat wordt georganiseerd, een uh, commerciële organisatie... ook een commercieel gefinancierd iets moet zijn. Ja, dat klinkt zich, ja, ja. ja, ik... ik ik heb nooit helemaal begrepen waarom uh, al die voetbalwedstrijden... en alles ja. helemaal kapot gesubsidieerd worden... terwijl er miljarden in, uh, in, de in de omgaan. een speler waar echt voor zo ontzettend veel geld wordt verkocht... Je, doe even normaal die kosten. <tie> nee, dat moet allemaal weer betaald worden... en dan wordt er weer subsidie tegenaan gegooid. Nou ja, goed. De Bruno Bruins, ik vind dat hij een goed standpunt maakt. Uh, moet toch even 5 miljoen worden opgehoest. Dus ik weet niet of hier de lokale uh, horeca nog een beetje wil instappen. 5 nee, miljoen, is, nou, dat, dat, is veel, nee, dat is een beetje veel. Dat is een beetje veel, veel, hè? Vijf ja, miljoen per jaar, hè? Ja, oh, maar, ja. Dat, uh, maar Het goed, klinkt dus niet het, heel veel. Het, het, is, het is voor de Nederlandse... tenminste voor, voor de toerisme in deze regio is het goed. Alleen ja, de vraag is... willen we nog meer toeristen deze kant? Is, is, zit Ik zeg een actie een... op tv. Ik bedoel, als er iets gebeurt in een ander land wat erg is... Yeah? dan halen we zo uh, 40, 50 miljoen op. Als we voor het circuit een actie gaan houden op tv... dan hebben we hem. Volgens mij ook. Maar eh, als zo'n actie op de V, hoe kost dat? Weet ik niet. Ze krijgen de reclame van allemaal, helemaal mensen kunnen sponsoren. En het is natuurlijk wel zo, is dat 5 miljoen per jaar wat nodig is of is het eenmalig? Nee, het, het gaat om een jaar. jaarlijkse... Ze, jaar, vragen, ja. ze hebben een subsidie gevraagd van een jaarlijkse ja. bijdrage ja. van 5 miljoen euro. Ja, dus. ja goed. Eh, dan We gaan het afwachten. Ja, Assi is hier gewoon wel uit de picture geloof ik. Het, is echt, het gaat nu echt alleen maar om Zandvoort. Ja. Ja. Goed, vertel. Ja, er is, uh, het aantal geregistreerde misdrijven in de Haarlemse regio... Uh, is in 2018 ten opzichte van 2017 gedaald... van 25.585 naar 20.875 aangifte en melding. Wacht, nog even. Van hoeveel? Nou, van 25.000 naar... Klopt dat? Wat van 21.585 naar 20.875. Dus oh. zijn er, er 6.700 minder. Ja, okay. Maar het is wel zo dat uh, Hilligom heeft de kroon gespannen, zeg maar... Yeah. Want daar daalde de misdrijven zo'n 12,3 ten opzichte van 2017. Van 770 naar 675. Geelde 95 aangiftes. In de Zandvoort heeft het ook wel gescheeld. Dus uh, ja, landelijk genomen registreerde de politie in 2018... meer zedenmisdrijven, et cetera. Dus ja... Het is wel een positief dat het in ieder geval niet gestegen is in, de, in alles. Nou, dat is goed om te horen. Vrouw in een rolstoel in een bushokje is afgelopen vrijdag, ja. En nou ja, vorige week vrijdag, soms een beetje oud nieuws, uh, uiteindelijk toch uh, een huis gekregen in, in uh, Centerparks. Ze ging daar, ze moest de huis van de moesten uit. Uh, dat vind ik opzelf een beetje onduidelijk waarvoor ze het uit moest. Maar in ieder geval, ze moest op zoek naar uiteindelijk een woning, omdat ze in een rolstoel zat. En die moest wel aangepast zijn. Dat kon ze niet vinden. Uiteindelijk heeft ze gewoon maar een intrek genomen in een uh, bushokje. En uiteindelijk heeft uh, uh, uh, Theresa. Mok heeft er een foto van gemaakt. Die heeft ze gestuurd naar de burgemeester. De burgemeester zei, wat the fuck, wat is dit voor ratio? Dus die heeft er werk van gemaakt. heeft contact opgenomen met Centerparks. Die heeft haar twee dagen ondergebracht. Maar uiteindelijk daarna moest ze toch weer ergens ondergebracht worden. Hotel Zuiderpark. Park. Daar heeft ze nu uiteindelijk ondergebracht. Daar heeft ze, nou ja... Uh, zeg maar een, uh, nu onderkomen en nu wordt uh, fanatiek gezocht, waar kan zij gaan wonen? Echt ja. dan ook, uh, is daar al later? dat, weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Ze was zelf wel heel blij mee. Ik kan me voorstellen. Maar het is nu alweer een paar dagen geleden. Is er, zijn er al meer berichten over? Dat niet. Geen flauw idee. Over deze mevrouw in een rolstoel die in een bushokje woonde. Ja. ja bijzonder. Ja, Tijd van die dingen. Ja. En goed nieuws voor de gemeente Zandvoort. Ze zijn namelijk genomineerd, we zijn genomineerd voor Nationale Evenementenprijs. Ja. ja uh, een, een de nominatie voor de Nationale Evenementenprijs 2019 zijn bekend geworden. En uh, de kanshebbers in de categorie Evenementenstad tot uh, 100.000 inwoners... zijn onder andere Amelo, Gouda, Heerle en Zandvoort. Ja, ik heb ook gekeken. Uh, kon je daar op die site stemmen? Yep. Dat lukt nog niet. Dus ik denk dat die die button nog moeten openzetten. Ik ben wel ze vrijgeest om een mailtje te sturen van... Waar is de button? Ik wil, uh, ik wil de knop, de knop drukken. Wel op de knop drukken. Ik wil op de knop drukken. Ik wil op zijn antwoord stemmen. Ja. Natuurlijk. Dat is uh, iets om even toen, om de knop te drukken. Ja. On my call. Nee, die bedoel ik niet. Nee. Ik bedoel, die knop. Ja, precies. Ik heb zoveel knopjes hier voor me. Ja. Goed, twee replica zandsculpturen zijn onthuld. Is winnen, winnen het is het winnende zandsculptuur van afgelopen zondag. zondag vrijdag werd die gehuld door um, Stichting Zandkorrels. Hebben de laatste twee nu bekorstigd. Die hebben zoiets van. Oké, okay, wij hebben een trend gezet. Hartstikke leuk om ieder jaar het winnende beeld in miniatuur... terug te plaatsen op de boulevard. Maar wij gaan er geen geld meer uit uh, aan besteden. Dus ik dat nu... Uh, ja, geldschieters van de andere kant komen. Strandpachters, wie, wie vinden die het leuk? Dat mensen toch komen kijken en uiteindelijk een biertje komen drinken. Geert Jan Bluis was erbij en Jan Kroon, uh, die waren die hebben dat geopend. En het laatste beeld was van uh, Zetje Romeras. Die heeft nog gewonnen. en Het is dus een klein miniatuurtje geworden van uh, zijn beeld. Nou, ja. leuk, op de boulevard. Hoeveel staan er nu, heb jij dat? Uh, Hoeveel dom? beelden ja? er nu staan op ja? de boulevard? Nou, niet zoveel, maar nee? straks met die scala zandsculpturen ja. komen ze weer natuurlijk. Ja, maar goed, dit zijn blijvende beelden. Twee maar, maar ik je hebt niet... de Seas of She maar en dan de nog Er er eentje. Ja? Dan heb je het mannetje. Ja? En, en dan nu dit beeld weer jij. Er okay, dus zijn er totaal... vier. Oh, vier staan er nog maar. Lekker genoeg hoor. Oké, kom maar op met er. die uh, replica's. Ja. Ik ja. wil ja. nog even nogmaals tot de aandacht onder de aandacht brengen dus dat het morgen TFM huis is. Voor makers, advocaten en, en luisteraars. Ah. Hou op, hou op. En uh, komende vrijdag is de Kinderdisco in uh, Plus.Noord. thema is feest. Het is natuurlijk bij carnaval. Van 7 tot 9. En volgende week heb je ook Classic Concerts. Het pianoconcert van Jaap Stork. En dan moet ik natuurlijk ook nog even onder aandacht brengen. De 23e heb je Cabaret AC. Gelukkig wij de frisse lucht. Ik ben ze vrij. Ik doe ook mee. Er zijn kaarten verkrijgbaar bij Bruna voor slechts 5 euro. En de uh, zand wordt gewoon een beetje bezongen. En uh, sketches sketches oh, overgemaakt. En Het wordt wel leuk. Ja, maar, maar het is toch een beetje onduidelijk. Want ik ben hier speciaal voor om 10 uur novemberag. Nee! Vandaag. Dat is niet goed. Met is een lekker stukje, stukje juist. Nee, nee, het is maar niet ik, vandaag. Ik zin te wachten op dit lekker stukje juist. Ja. ja het is morgen. <laughs> wow. Jawel, jongen. Ja, Kom morgen, morgen maar weer terug. Morgen de open dag. Nee, je vriendin, meegezellig? Ja. Als we nou afspreken om drie uur, gaan wij hier zijn met z'n allen. Dat nee, is, uh, ik, ik kan niet. Hij kan niet. gemiste kans, hè? Je gemiste nee. kans. Tot zover de Zandvoortsenbrug. Je begrijpt het alweer in tien. staat er veel meer. Wordt het nu tijd voor die landenkeuze? Ja, kan niet aan. Hij kan aan, hoor. Het lied War van Frankie Goes to Hollywood... want hij is jarig vandaag. De zanger... Ja. De oorlog... Uh, die Hoe heet weer, de zanger? Uh, Holly Johnson. Holly vandaag 59. Wel mooi, Hollywood. Holly Johnson. Ja, nou, ik weet niet of... Ja, misschien Holly, heeft hij ja. er ook mee te maken. Maar goed... Luister even naar de tekst en neem een totje. Who wants to die? My cold, dead hands. Frankie Goes to Hollywood. Holly Jones wordt vandaag 59. En dit was een van zijn platen toen hij nog in... Ja, Frankie Goes to Hollywood zat. Ja, ja Wel grappig dus, hè? Ja, nou, grappig die Holly, Holly... Ja, Holly? Hij heet Holly... John Johnson ja. en Frankie Goes to Hollywood. Yes, ja, van, nou, het kwam dan daardoor. Nou, dat is, maar het is wel heel toevallig. Het is wel heel toevallig. En komt van een poster die ze ooit uh, zagen in een kleedkamer. Toen hebben ze de naam omgedoopt tot Frankie Goes to Hollywood. Nou, hij heeft ook nog ja. zo'n nummer, Welkom to the Pleasure Dome. Ja. Volgens mij is die leuker. Ja, nee, ik vind, vind dit ook een leuke plaat. Ja? Ik heb die dubbel LP. dubbel lang met die leuke liedjes. Die heb ik helemaal gedraaid. Helemaal echt, uh, ja, er zitten oh. leuke dingen op... Uh, dit is goed, dat zover een stukje geschiedenis. En ook nog uh, Jolande keuze allemaal in één. Vandaag een grote uh, telegraaf-interview uh, uh, telegraaf met uh, uh, Zibran Buma. En ah. Die is vooral bezig met de anti-maffia-aanvalsplan. Hij vindt dat uh, oh, ja. de maffia steeds meer uh, voet tussen de deur krijgt. Ja, het, het valt mij niet heel erg op, maar joh, al die vrouwen, al die burgemeesters worden bedreigd en worden beveiligd. Maar die huwen wij gebeuren? Die Chinezen, dat is ook een soort maffia. Ja, die weten weer anders, maar... Hij heeft het vooral over de maffia binnen de grenzen. Dat heel veel mensen die dus heel veel geld verdienen met wiet of met drugs... En dan op een of andere manier een voet tussen de deur krijgen... Ja. en dreigementen uiten, uh, ergens proberen hun geld uh, in allerlei verenigingen te steken. En uh, dat er ook heel veel geld, zwart geld, wordt wit gewassen. Hij wil allerlei um, nieuwe maatregelen introduceren. Een van die maatregelen is bijvoorbeeld de andere. Contant geld als je vanaf 5000 euro... Uitgeeft, dan moet je aantonen waar het geld vandaan komt. Dat wil ik wel. Te... Ja. Uh, uiteindelijk was er ook nog een andere snelle behandeling. Wetsvoorstel: zwaardere uh, straf, lidmaatschap van een criminele organisatie. Uh, Hogere straf voor bedreiging van vier in plaats van twee jaar. Dat is momenteel nu. Uh, en zo heeft hij meer maatregelen om uiteindelijk de, de mafiapraktijk in Nederland aan de kaak te stellen. Ja. Ik vind dat het woord maffia eraf moet. Ja, dat klinkt ik, toch wel. Ten eerste klopt het niet. Want nee. maffia is, is een Italiaanse familie. En ja. daar zijn ze niet bij aangesloten. Ja. Uh, en ten tweede, uh, het, het is veel te romantisch, vind ik. Oké. Okay. Nee, maar door alle films en dingen. Heb ja. bij, heb, hebben Veel mensen bij maffia hebben toch een, een, een geromantiseerd beeld. Ja, maar je en... ziet toch heel veel dode mensen op de grond liggen. Ja, ja, ja, ja, nee, ja. dat ben ik met je eens. Ja. Maar uh, uh, dus op het moment dat je uh, oh, de dat je De maffia kan je het beter noemen. gewoon De afrekening cultuur ja. of, In de, of, binnen de criminele gebeuren hier. Ja, of gewoon de ge ge georganiseerde misdaad. Want, uh, ja, weet je, als je het maffia noemt... Ik, ik vind het zo... Het klinkt... Naar mijn idee, veel klink minder op, erg dan wat het is. Klinkt klink me af. Ja, ja oké. Okay. Nee, ben je het eens? Nou ja, goed. Het is... Het okay, is maar het is ah, goed wat hij doet. Het, het is goed wat hij doet, maar ik ben benieuwd of het echt zo heel erg groot is. Ja, ja, ja jij weet gewoon niet hoe groot het is. Maar nee, dat is het misschien. Ik denk dat het nou, heel erg ik, groot ik, is. Ik denk dat het groter is dan... Ja? Toch wel? Oké. Het is een ja. hele dark web en die toestanden en alles. Daar gebeurt ook van alles. En ik vraag me af hoe kom je erop. Ik zou het niet eens weten. Weet nou, je? Goed. Kan je niet www.darkweb de dark doen? Of... Okay, ik kan je ik kan, je zometeen, ik kan je zometeen wel een lesje geven. <laughs> Wij gaan okay. straks even om de dark oh, okay. web kijken. kijken. We gaan kijken wie je allemaal tegenkomen daar. Ja, kunnen we mensen uitnodigen okay. interviewen? Oké, okay, hoe is doe al Op Jouw account goed? Ja, oké. Okay. Ik heb trouwens wel een heel leuk bericht voor zo. Ja. maar ik denk dat uh, ja nog uh, hoeveel plaatjes ben je? Uh, is... ik, ik heb allemaal nog meer. We gaan tot oh, okay. met tien uur praten, nou, toch? Dan heb ik een heel leuk uh, artikel. Er ja. is een vrouw uit de Engelse stad Bristol die heeft. 2200 euro beschikbaar gesteld aan iemand... die een maand lang lastige beslissingen voor haar neemt. De vrouw is anoniem, plaatst recent een advertentie... met haar opvallende oproep... op de vraag- en aanbodssite bark.com. Ze hoopt van harte dat iemand zich meldt... voor het doorhakken van simpele en lastige knopen. En of het echt is of ze of of serieus is... Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar ze, ze heeft gewoon echt problemen... om... Uh, ze wil graag dat iemand de controle heeft, heeft over haar leven... en haar helpt om structuur aan te brengen en zo. Niet over kleding en zo... Nee. Maar uh, zij, ja, ze heeft ook uh, geld verloren aan een vriend. En uh, ze werd misbruikt door een ex. Overvallen voor dit. En uh, ze heeft gewoon echt een beschadigde uh, persoonlijkheid. En zij wil dus gewoon iemand die haar verhelpt met, met wie ik zou moeten daten. En wat het beste is. Om wat ik met mijn spaargeld kan doen. Nou, dat vind ik ook wel een beetje eng. Dit die is wel eng. Als je handen geeft. Iemand die kan gewoon intekenen. Uh, maar ik denk. Nou, de beslisser uh, uh, moet maar 24 uur per dag bereikbaar zijn. Maar 24 uur per dag. Okay. En altijd direct op mijn appjes reageren. Ja. Yeah. En uh, nou, ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, of het nog gaat gebeuren. Ik, vind, ik, vind, uh, ik, ik denk dat dit een hele lastige taak is. Als He? iemand echt keuzestress heeft. Als jij daar dan keuzes voor moet maken. 2200 euro? Dan, uh, raak je. Uh, dan raak je ja, voor 24 uur. Uh, uh, een, voor maand, 20, een maand? Ja, maar 24, 24 uur per dag bereikbaar. 24 uur per dag maar ze bereikbaar. Maar zij gaan en, ook wel een keertje slapen, toch? En direct kunnen reageren. Ja, maar als zij een keer. Uh, je ik, moet direct kunnen reageren. Ja, en, uh, ja maar dat is dat, voor dat, één maand. Eén ja, maand is toch te doen? Ja, ik bedoel, je werkt gewoon. Maar, hey, uh, ik denk dat je in heel veel discussies terechtkomt. Ja, waarschijnlijk. Dat, uh... ja, ik denk dat iemand zich daar aanmelden, want dat is toch een, alleen één maand. Ik aanmelden hoor, één maand. Eén maand is te kort. Ik denk dat je minimaal ja. een jaar bezig bent om uiteindelijk te verdiepen. Dan denk je, oké, okay, waar zijn je mogelijkheden? Wat, wat zijn je ja, Of ik denk je dat ja. de psychiaters hier wel op reageren waarschijnlijk. Ja, nou, ik, ik vind het nou, die wel Die verdienen wel, het wel het. wat meer dan 2200 euro per maand. Ja, maar het is maar één persoon. Ik bedoel, ondertussen kan je wel gewoon je werk doen. Het, nee, want je, je zegt, moet direct kunnen reageren ja, op Ja, maar je zegt gewoon tegen je cliënten: gewoon van nou ja, oké. Okay, uh, nou, ik kan gestoord worden, wat dan ook. Zij maar, is echt, de, de sociale sector is eigenlijk een beetje bedot. Is ze niet, ja. niet goed terechtgekomen. Ja, ja, en denk is ze, is maar, gaat en ze wil gewoon iemand die haar helpt. We hebben niet wat voor ze allemaal aantrekt. Dat lijkt me wel. Nou. maar belly aan We're dancing for the Lala Tiger for the damn, the damn, the damn Find one and foie gras In my view Young Fathers in my view. Ja, een beetje een uh, schizofreen album. Sommige dingen zijn heel gaaf, maar andere zijn echt... Wiekele rare muziek zeg, oh, die je denkt... Is we eens even een koffie op drinken. Toebak Leeft loopt tegen het einde van de radioprogramma... en we begonnen met een... Toebak Leeft op deze saaie, regenachtige zaterdagmorgen. En het is nu gewoon echt... Toebak Leeft op deze stralende zaterdagmorgen. En het is echt heel mooi weer geworden gewoon. Ja, heerlijk. Kom naar buiten... En uh, ga boodschappen doen. Wacht nog even tien minuutjes. Dat zou ik doen, ja. Dat is wel even leuk. Ja, Wacht ja. nog even tien minuten. En dan uh, heb je dit programma afgesloten. Ik heb uh, goed nieuws. Oh, vertel. Tenminste, voor iedereen die, uh, die een hekel heeft aan stofzuigen. Ja, ja ik en, wel, ja. ja. Je, je, nou, je hebt van die robotstofzuigers. Ja, ik heb, ik heb ooit de, een van de eerste generaties gehad. Die, die moest je nog... Dat je dan thuis kwam en. Dan, oh, wat is mijn huis goed voor stofzuiger? Maar waar is mijn stofzuiger gebleven? Oh ja, je zat ergens vast in. En dan keek je onder de kast. Oh, daar is hij uh, Nou, toen kreeg je die generatie die zelf uh, netjes een route reed. en netjes op een, uh, op een station uh, uh, terecht kwam. en ja? zichzelf opladen. Maar ze hebben hem nu geüpgraded Want hij ja, heeft toch een beetje beperkte hoeveelheid wat hij kan, uh, kan opzuigen. Hij ja. is vrij klein. Uh, dus nu hebben ze een station. Dat zet je tegen je muur aan. En daar zit een, uh, zit een ja, soort reservoir op. En daar kun je dan. Uh, uh, daar rijdt hij op. Ja. En dan zuigt hij hem helemaal leeg. En dan kan hij weer een uh, volgende rondje doen. En dan hoef je dus maar net zoals dat je je stofzuigerzak één keer in de zoveel tijd moet vervangen. kun je dat nu uh, hiermee uh, ook één keer in de zoveel tijd doen. Bijzonder? Dat is eigenlijk uh, ideaal. Ja, nog even. En dan rijdt ook automatisch je vuilniszak gewoon helemaal naar buiten toe. In de, ja. in de grijs bak. Ja. Die kant gaan natuurlijk wel op. Nee, ik heb pas geleden ook dus ik, ook gedacht, zou ik een, een automatische stofzuiger kopen. Ik heb toch maar weer een, gewoon een degelijke stofzuiger gekocht. die nou, Ook met een stofzuigerzak helemaal weer gewoon terug naar de basis. Ja, het, het, heel het, het, prima. De grootste uitdaging van deze dingen is dat je... je huis moet er ook een beetje op aangepast zijn. Ja. Als je te veel op de grond hebt liggen, staan... Uh, uh, randjes hebt... Uh, hij zal er niet van afvallen... of uh, nee. tegenwoordig ook niet meer zo snel uh, klem komen te zitten. Maar... Het probleem is hem vooral van, ja, weet je, dan moet je voor elke vierkante meter zo'n apparaat gaan aanschaffen. Dat wordt een beetje prijzig. Ik vind het nog steeds echt bijzonder dat er nog steeds niet een apparaat is die gewoon bijvoorbeeld het stof ook uit de woonkamer weg kan zuigen, weet je wel. Je kan bijna elke dag wel je gang stof zuigen. Is het niet een soort iets van die langzaam gewoon alles stof zo wegzuigt? Dat is er gewoon nog niet. Ik vind het raar. Te armoedig. Nou goed, ik zit even te kijken. Je hebt sowieso altijd een site met allerlei rare... Waar, maar raar. raar. maar waar. Wat heb je nu opgeduikeld? Ja, dit is de moeder van de Rafael Samuel. Dit is een 27-jarige Indiër. Die heeft zijn ouders aangeklaagd... omdat ze hem zonder zijn toestemming op de wereld hebben gezet. Nou ja, ze had echt zo van... Nou, zo so wat? Mocht het daadwerkelijk op de zaak komen... dan accepteer ik mijn straf, zegt ze. Want ze, ze zegt wel dat ze waanzinnig veel van haar zoon houdt. Ja. Maar de vrouw zelf, die is dus advocaten. En uh, ja, de man die is een zogenaamde... Antinatalist. is een aanhanger van de filosofische stroming. die een negatieve waarde toekent aan de geboorte. Een negatieve waarde? Waar andere, aan de... Ja. Dus als en je... uh, hij heeft in het dagelijkse leven wel een goede band met zijn ouders. maar ik kan er niet omheen, zegt hij. Ze hebben mij ter wereld gebracht. enkel en alleen voor mijn eigen plezier. Ik ben eigenlijk gemaakt om hun geluk te brengen. Maar ik vind bijna de niet dat het mij opgedrongen had mogen worden. Waarom zou ik iemand verplichten. zich een weg te banen door de romslop van het leven? naar school gaan, baan zoeken? Je hebt er helemaal 20. niet op gevraagd. Ja, erg, hè? Hij is 27, ja. dit is het moeilijke jaar. Gast, hou vol. In, bij 28 ja. wordt het beter. Ja. ja, en hij heeft een Facebookpagina, die heet Nihila Nant. En ja? uh, daar post hij regelmatig uh, antinatalistische boodschappen. Zijn er zijn veel mensen die zich aansluiten bij zo'n idee van... ja, eigenlijk beleef ik maar voor mijn, voor mijn ouders. Ja. Hij maar, zegt, als je echt van je kinderen houdt, maak ze dan niet, zegt hij. Mag je ze dan nou doodmaken? Is dat, gaat hij zo ver of dat niet? Dat nee, je... je moet er gewoon niet aan beginnen. Je moet gewoon niet aan beginnen. Een gelukkig kind is een ongeboren kind. Dat zegt hij. Ja, natuurlijk. Goed. Nou, ja, ja, ja leuk. Maar ja, het is waar. Ik heb mijn kinderen ook de wereld gezet om uiteindelijk gewoon dat ze voor mij gaan zorgen natuurlijk. Ja, voor je oud dagvoorziening uh, Ik ken ook genoeg mensen die als argument hebben: ik ga geen, uh, ik wil geen kinderen, want ik wil maar geen kinderen in deze ja, vreselijke de wereld. wereld. Ja. ja, dat is ook zo'n ook altijd. Ik denk van, ja, hou eens even lekker. Ja, of, ja die hebben net een heel schattig babytje gezien. Maar goed, en denken, oh, die wil ik ook. Waar, waar hij krijgt hij het idee vandaan, deze man, dat hij eigenlijk op de wereld is gezet om plezier te maken, om te genieten? Waar haalt hij dat vandaan? Want dat is eigenlijk helemaal niet opzet, hè? Nee, nee, nee, nee. Het is om te overleven? Dus ah, deze man zit in zo'n gratis uh, rare concours dat hij denkt van, ja, nou, ik ben de wereld gekomen om te genieten. Gast. Het is dus om te leven, om voor te komen, om je naam voor te brengen, om de mensheid ten gronde te richten. Maar nou, wat is doe ja. het doel van het leven? Ja. ja, gast. beginnen We daar nu ja, al. Gaan, nu ja, al. We nu al. Vijf minuten voor, neem, neem, voor tien. We nog vijf minuten, Laat het even nou, Ja, Ik hoor ook wel zeggen dat je zelf kiest voor dit leven en dat er ergens gewoon een groot, grote bakkers is met allemaal zieltjes en die kijken naar beneden. Het ja? is heel saai, want je hoort alleen maar van muziek en engelen en zo. Het is ja? heel saai. Ja? En dan zien ze dat allemaal beneden en denken ze, nou, ik wil ook wel toch een keertje dat meemaken. Oh. En dan gaan ze naar beneden en dan hebben ze toch een rot leven. Ach. En dan zijn ze weer terug en dan zeggen ze, nou hè, nou, ik wil er nooit meer heen. Nee. En na 100 uh, jaar of 200 gaan ze weer. Ja, zoiets. weer een kut leven. Weer een kut leven, Jeez, yes, wat heb ik het zwaar. Het harde nails, ja. Milo. Geluid heeft hij ook mee. Ah, dat is Niels. Goed, zijn nieuwe single hoor je hier bij leeft op de radio. Afgelopen week nog hoop te doen dat ook over uh, voormalig Kamerlid PVV Joran van Klaveren. Die is bekeerd tot het islam. En echt elk televisieprogramma, radioprogramma wilde hem graag uitnodigen om eens even te laten zien wat hij allemaal. Wat hij verteld had vroeger. Dat hij zo tegen het islam was. Dat. Uh, dat hij echt een, een vreselijke een geloof was. En dat wilden ze allemaal voor zijn voeten gooien. En uiteindelijk uh, mocht hij daar dan weer iets over zeggen. En het was mooi als hij dan zou zeggen: Het spijt me. Het spijt me. Dat had ik niet moeten zeggen. Dat deed hij niet. Hij zei gewoon: Ja, dat was niet goed gekozen. Het waren verkeerde woorden. Dat had ik niet moeten doen. Maar uiteindelijk waar ik eigenlijk nou benieuwd aan was. En ik heb het in geen één televisieprogramma gehoord. Wat hij dan in islam heeft gevonden. Wat heeft hij daarin gevonden? Waarom ik... is hij bekeerd? Waar, waarom is hij bekeerd? Ik bedoel. Waarschijnlijk heeft hij zich zo verder in verdiept dat hij iets gevonden heeft wat hem nu steunt. En is hij nu helemaal omgeslagen? Volgens mij ook niet. Hij heeft gewoon iets gevonden en dat kan je ook in dat geloof vinden, volgens mij. Ik vond het jammer. Ik vond ook Matthijs van Nieuwkerk viel me zwaar tegen. Alleen maar oud beeldmateriaal voor zijn voeten gooien. En wat vind je er nu van? Gast, dat vind ik helemaal niet interessant. Ik wil weten, wat heb je nou gevonden in dat geloof? Het heeft jou bewogen. Ja. Gemiste kans vond ik ja, eigenlijk. Ja, zeker. Echt gemiste kans. Goed, uh, <gül> laatste berichten. En dan uh, nemen we alweer afscheid. Ja, ik heb uh, berichten over de elektrische step in de VS. Ja? Uh, als je door uh, Amerika heen loopt, uh, door, een, door een gemiddelde stad... Uh, dan kom je ze wel tegen. Uh, stepjes die uh, elektrisch aangetreven zijn. Kun je lekker uh, mee... Rondrijden? Sorry, mee rondrijden. En die kun je dus uh, huren. Een soort en, Z2, uh... maar dan anders. Nou, het is een beetje een wit fietsplan... Ja? Maar dan uh, met van die elektrische stepjes. Dus je kan ergens gewoon pak je met je kaartje klik en dan oh, okay. een stuk rijden. Oh, en dan kun je ja. hem ergens anders weer terugzetten. Dat is leuk. Op zich, een uh, ideaal uh, systeem. Alleen uh, ja, heel veilig zijn ze niet. Er zijn oh, in, nee. inmiddels al vier doden en 1500 gewonden door de elektrische step. Uh, en deze blijven gewoon bestaan? Uh, nou ja, het is Amerika. Dus uh, tenzij uh, alle fabrikanten zo erg worden aangeklaagd dat ze uh, blijven Dat zo gaat nog wel gaan. gebeuren dan, denk ik. Dat lijkt me wel. Want in Rijkwijn is toch de, het land van. Uh, I will see you. Ja, dat lijkt me wel een punt dat je daar werk voor maakte. Dus, en hoe heet dat ding ook weer? Hij heet de Xaomi. Xaomi. Oké. Nou, Dan uh, is het nu <tie> weer tijd om het programma af te sluiten. Ik denk het, ja. ja. Ik mis jullie nu al. Ja. Ja en, uh, een misschien tot, ja, en misschien tot morgen hè, bij de open morgen dag. Morgen is de open dag. Ik ga erheen. Maar die is toch vanmiddag? Nee. Nee. Nou, Hou nou, nou eens even lekker op, joh. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...